Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de algemene vergadering... van de Verenigde Naties een lans gebroken... voor een grotere inbreng van Afrika in de VN-veiligheidsraad. De koning noemde de samenstelling van de Veiligheidsraad... niet meer van deze tijd en stelde vast... dat ook andere regio's zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Verder schoof hij Nederland naar voren als kandidaat... voor een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad... voor de periode 2017-2018. Ook zei hij dat Nederland niet zal rusten... voordat de verantwoordelijke voor de ramp met de MA-17 voor de rechter staan. Kunduz is volledig ingenomen door taliban-strijders. Ze hebben het Afghaanse regeringsleger uit de noordelijke stad verjaagd. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul bekendgemaakt. Het is de eerste grote stad die in handen valt van opstandelingen... sinds een westerse invasie in 2001... een einde maakte aan het taliban-bewind in Afghanistan. De Nederlandse Volkswagen importeur Pon en de dealers stoppen met de verkoop van dieselauto's waarmee mogelijk is gesjoemeld. Het gaat om 4100 auto's die nu nog bij de dealer staan. Pon weet niet zeker of in de auto software is gebruikt waarmee is gefraudeerd. Volgens een woordvoerder wil de importeur geen risico lopen dat Europese milieunormen overschreden worden. Een Amerikaanse gevangenismedewerker is tot een zelfstraf van zeker twee jaren vier maanden veroordeeld... omdat ze in juni twee moordenaars hielp ontsnappen in de staat New York. Ze gaf de twee gereedschap en bestuurde de vluchtauto. De vrouw van de 51 was met de mannen bevriend geraakt toen ze in de kleermakerij in de gevangenis werkte. Op de ontsnapping volgde een grootscheepse klopjacht. Na drie weken werd de ene gevangene door de grenspolitie doodgeschoten... en twee dagen later werd de andere aangehouden in de buurt van de Canadese grens. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar vanavond en vannacht lost de bewolking op. Het koelt dan flink af, met het noorden kans op vorst en plaatselijk kan de mist ontstaan. Morgen schijnt in het hele land de zon en wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen.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 Hele goede avond, Bontamotte aan motten zogezegd. Maandag 28 september, 21 uur geweest. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Filmmuziek en veel meer. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan een hele mooie muziek draaien. Eerste uur, de films die de eerste uur op de rol staan. Spinal Tap, About Time, The Great Gatsby, Slow West. Uh, The Long Riders en wat van Morricone. Nou, dat belooft weer heel veel mooie muziek. Natuurlijk starten we zoals de doen gebruikelijk is met de hit van de maand. Dat is deze keer My Silver Lining van First Aid Kit. Dat is de laatste keer dat we hem kunnen draaien. Dus geniet er nog maar een keer van. De zomers, zeker, met dat zonnetje erbij. En morgen weer zo'n mooie dag. En ja, er was altijd zo'n reclame van Pak de Zomer, van onze grote bierproducent. En daar werd de muziek ondergezet van Ronde Run, na nou, de laatste keer. Look at the stars Walk past the trees They're moving around you Filled, taste out Ronde Run. En als je het dan over bier hebt, dan moet je natuurlijk ook even deze laten horen. Well, you know Ja, dat is natuurlijk Lulu en dat is een muziek die onder een filmpje van brandbier zat. Zeker de moeite waard ook, brandbier ook best lekker natuurlijk. Hoeft niet altijd die andere grote giganten te zijn. En vorige week heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer gedraaid. En iemand maakte mij er nog van de week op attent. En dan heb ik het over een band die heet Two Steps From Hell. Eigenlijk een Amerikaans muziekbedrijf die mooie jingles maakt. En toen heb ik gedraaid Heart of Courage, en dat is ook gebruikt bij een UEFA-toernooi. En iemand vertelde me ook dat het in de aflevering van Topkeer uh, zat. Maar ik heb het onder een Mercedes-Benz-potje gezien. En Mercedes-Benz schijnt nog wel vertrouwd te zijn, in tegenstelling tot Volkswagen. Ach, wie weet wat het tegen, wie weet wat het mee. Heart of Courage. Bijstelt, dan moet je ook zeker de tweede uur luisteren. Dan heb ik wat uh, muziek uit uh, Game of Thrones daarop staan. Dus dat is een beetje een verlengde hiervan. Mooie muziek van uh, Two Steps from Hell. En dan kom ik eigenlijk bij een film... waar ik vorige week ook al iets van gedraaid heb. Omdat ik het best een grappige film vind. En een echte cultfilm is. This is the Spinal Tap. Een Amerikaanse rockdocumentaire documentaire 1984. Geregisseerd door Rob Reiner. En uh, ja, hij speelt zelf ook een hoofdrol daarin. En hier draait het om een fictieve heavy metal hardrock band. The Spinal Tap... En uh, ja, de film bevat vooral satire op het wilde gedrag van uh, ja, hard rock bands. Hey, ik laat een rustig nummer horen, want net als bij Pink Floyd die in het begin van zijn periode ook heel andere muziek speelde, dan later uh, doen ook de Spinal Taps dat. En dat is een mooi nummer: uh, Listen to the Flower People. The flower people say, ah, listen, it's getting. Er zijn natuurlijk best veel bands geweest die hun muziekstijl... behoorlijk veranderd hebben, geëvolueerd hebben... of geëvolueerd hebben. Ja, ik weet niet hoe je het precies moet noemen, maar ze zijn veranderd. Pink Floyd, Status Quo, Black Sabbath. Allemaal bands die hun muziek aangepast hebben... in de loop der jaren. En dit was natuurlijk een beetje uit de Flower Power periode. Maar het volgende nummer van de Spinal Tap... Hell Ho is best, eigenlijk het beste nummer van de hele CD. En het is gewoon een mooi nummer. Luister en geniet. That's Er staat C.F.M. 25 jaar... en dan is dit voor de eerste keer... de Spinal Tap. Prachtig, toch? En muziekfilms zijn best leuk. De Commitments... leuk film. Dit is ook een leuk film. En ik zou zeggen, ga hem zeker kijken. Zie hem ergens liggen. Koop hem, want dat is een cultfilm. En zeker de moeite waard als je van muziek... bent houdt in ontwikkeling. Dan komen we toe aan wat uh, bekender werk. Wat uh, popmuziek... Uh, die in bekendere films gebruikt is. Dus About Time... Een beetje comedy, science fiction-achtige film. Een soort liefdesverhaal met Rachel McAdams in de hoofdrol. De 21-jarige Tim leek ontdekt... na het zoveelste saaie, onbevredigende nieuwjaarsfeestje... dat hij kan tijdreizen. Tim kan de geschiedenis niet veranderen... maar wel de loop van zijn eigen leven. En hij besluit zijn eigen leven wat aangenamer te maken... met het krijgen van een vriendin. Helaas blijken dat daten via tijdreizen net zo lastig is als het klinkt. Nou, dat is natuurlijk zeker de moeite waard. About Time, daar zit mooie muziek in... Onder andere deze knaller Back to Black van Amy Winehouse. Die ook in de documentaire zit, die momenteel nog wel in het theater draait van Amy. About Time, een film die eigenlijk heel veel in de schappen ziet liggen... van een redelijk pleisje tegenwoordig. Film uit 2013, nog redelijk nieuw. En in deze film staat ook muziek op van Ellie Goulding. How Long Will I Love You? Dat nummer kennen we natuurlijk wel, maar dan van een andere band... de Waterboys. Mooie uitvoering ook. Dit is ook best wel aardig. Ellie Goulding. Mooi gezongen. En dan kom ik toch... Ja, we zitten toch eigenlijk al in een romantische film, zie ik. About Time is een, echt een romantisch film. When I Fall In Love. We kennen het allemaal van Ned King Cole. Maar hier wordt het gezongen door een heel wat mensen uit de film, denk ik. Barbara Gough, Sagat Gurry, Andy Hamlet en Tim Hanneman. Die maken er iets heel moois van. When I Fall In Love. Geniet ervan. je klanken. Eigenlijk nu al in het eerste uur. Meestal doen we het in het tweede uur, maar het zit vandaag in het eerste uur. Eh, er is niks mis mee, toch? Dat moet toch kunnen? Mooi weer. kruip lekker tegen elkaar aan. En geniet van de mooie muziek. De volgende film die ik op de rol opstaan is The Great Cats Beat. Film 2013. Ik ga er gewoon uit haar draaien. En ik begin met Lana Del Rey, Beautiful... Missinghams gewoon vinden, ik moet eens even kijken hoor. Want er staat zoveel. Ja. Uit The Great Gatsby. Lana Del Rey. I've seen the City lights, the way you'd play. Heeft het niet gelezen op middelbare school. In het voorjaar van 1922 verlaat de schrijver Nick Carraway... Het, het midwesten van de Verenigde Staten verhuis naar New York City. Hij jaagt zijn eigen American Dream na... en neemt zijn intrek in de buurt van de mysterieuze... altijd feestende miljonair Jay Gatsby. En zijn nichtje Daisy. En haar man Tom Buchanan. Een adellijke rockjager. Zo wordt Nick in de wereld, fascinerende wereld van de superrijken gezogen... en wordt hij getuige van obsessie, waanzin en tragedie bij de Rijken. Uh, daar zit mooie muziek in. Onder andere dit nummer van Brian Ferry en Emily's, Emily Sunday. Crazy Love. kwartier met uh, drie films Slowest, The Long Riders en Navajo Joe. Dat zijn de westerns die na uh, kwart voor tien uh, doorkomen. Ik heb nog één nummertje uit de film uh, The uh, Great Gatsby en dat is Over the Love, Florence and the Machine. Ever since I was a child. been done. Florence en de Machine. Uh, Britse band geformeerd... rond zangeres en frontvrouw Florence Welch. We ze treden binnenkort op in Nederland. Uh, 10 december Ziggo Dom. En als je liever bent van Florence en de Machine... zeker daar naartoe gaan. Een bekend bandje hoor. Ze hebben veel gespeeld. Glastonbury Festival. Lowlands hebben ze gespeeld. Uh, uh, veel muziek gebruikt in reclamespotjes. Bij Nike zie ik onder andere. In films. Na Florence en de Machine. 10 december Nederland. En dit was uit The Great Gatsby... De hoogste tijd voor deze muziek. dat aanstekelijke wijsje komt uit Slow Western, uh, Western uit 2015. Jay, een 17-jarige Schotse aristocraat die in de 19e eeuwse westen van Amerika... op zoek gaat naar zijn geliefde. Daar wordt hij geconfronteerd met de harde realiteit van het leven. Hij krijgt gezelschap van de ruige mysterieuze reiziger Silas. Ze ontdekken dat Jay's geliefde een prijs op haar hoofd heeft staan... en tijdens hun reis door de uitgestrekte en ongerepte wildernis... moeten ze proberen een bloeddorstige passen en een premiejager een stap voor te blijven. Prachtig muziek. Mooi thema muziekje. We gaan meteen door naar de volgende vers. Die kan ik me echt nog herinneren. Als de dag van gisteren. De Long Riders. Met de uh, muziek van Ray Cooder, uh, het, het thema muziek. CFM Cinema. We zijn ondertussen aangekomen bij het western kwartiertje muziek uit westerns. En dit is de, zijn de Longriders, film 1980. Allemaal mannen met lange jassen aan die op paarden rijden. De Long Riders speelt zich af vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. De gevreesde broers James, Younger en Miller bedruipen zich bij gebrek aan soldij met banken en treinovervallen. Hoewel ze streven naar rust en normaal bestaan, vervallen ze steeds weer hun oude gewoonte. Totdat de autoriteiten en de bevolking zich massaal tegen hen keren. Nog één nummertje, de rally round the flag uit de Long Riders. Op dit moment is uh, Tarantino ook weer bezig met een uh, western op te nemen. Misschien is hij inmiddels al klaar door. Daar heet men een nieuwe western. En daar wordt de muziek van gecomponeerd door Ennio Morricone. En Ennio e. Morricone die kennen we allemaal. Die heeft natuurlijk heel veel filmmuziek gemaakt. Onder andere ook de muziek uit de film Navajo Joe. Een western uit 1966. Ook bekend onder de naam A Dollar Ahead. En uh, omdat Ennio Morricone altijd hele mooie muziek maakt. Een paar nummers uit deze western. Film. Echt zo'n spaghetti-westen. Een gewelddadige bende bandieten De compleet. Indianen stammen uit. De enige overlevende is Joe. Hij zweert wraak te nemen. En gaat helemaal alleen achter de moordenaars aan. Muziek nog steeds van Ennio Morricone. Goodbye, brother Jeffrey. van CfN Cinema. Mijn naam is Auken Beuving en we hebben weer getracht muziek te draaien... die afkomstig is uit films of reclame, jingles. En daar zat best wel wat mooi bij. Er zat veel pop in deze keer, maar goed, dat is niet mis natuurlijk. Ook veel romantische muziek. En dat is meestal in twee uur, maar het eerste uur hebben we daar een start mee gemaakt. Dit zijn tenslotte de klanken van Ennio Morricone uit de film Navajo Joe. Film in 1966, dat kan je wel horen, Hij is opgedoken uit de krochten van de film Muziekgeschiedenis... En uh, hij krast flink, maar goed. Tot na de klok van uur. met heel veel mooie film. Play Misty for Me, Good Will Hunting, Two for the Money, Poer L, Ghost of Girlfriends Pass. Nou, veel te veel om op te noemen. We gaan eruit. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur.